Het, oh, Jij, Jij, het je weet, moet komen. Ja. Zo. Je bent er al. Ja? Alles wat je nou zegt, gewoon. Ja, ik ben er niet. Zou je een liedje hebben? Everyone to tell. Oh, al die dergelijke heeft net wat glaasje alcohol bij zich. Dat de vrouw is een weekendje dan. Dus is je dat liedje? De Helen. to tell. Round with my. Around midnight I do pretty well Till after sundown Summertime I'm feeling sad <laughs> <laughs> But it really gets bad yeah. At midnight Memories always start Around midnight Around midnight. Now, these ah, drinks do pretty well. <laughs> Till after sundown. Summertime, I'm feeling sad. But it really gets bad at midnight. Memories always start around midnight. Round midnight, haven't got the heart to stand those memories. When well, my heart is still with you, and on oh, midnight, those are two. Was some quarrel we had, me Mandy. Doesn't mean that our love is a name Darling, I'll need you Lately I'll find You're out of my arms And I'm out of <coughs> my mind Last our lost take queen Some midnight Round midnight, let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound, when old midnight comes around. When old midnight Comes the Jee. Kies Hoppa. Dat is echt, een hele zachtmooie, lieve mooi. mensen. Ja, Smoet is een beetje Goedenavond, lieve mensen. We hebben hier Wouter en Michiel. Wouter op gitaar en Michiel op en kantoorbas. Floris Guzerels. En de bus van Els, en ik ben blij om jullie weer te horen. En tijger. Nou ja. En tijger en kwijt, nu heb ik genoeg nog gezegd. Lief. Maar heus. Mijn mm. <coughs> kantoor so. is al op lieve mensen. Ja, kan en dat ook. dat vind nou. je nog niet eens. Als je nou luistert bij Helm, mijn kantoor is al afgebrand, hè. Nou, hoe kan dat nou? Je bent mooi liep, maar je beseft wel dat je nou jouw kantoor bedenkt met mij. Oh ja. Net zoals oh, moeder, dat is het heet, die kolonel en die, en die kapitein zitten wel. Ik ben streng, hè, dat weet je. Nou, dat zeggen niet hardop, maar Guus en ik dachten hetzelfde. Wat? Dat kan doordelen, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat zal wel ja. moeten, Guus. Maar je moet er niet zoveel, niet zoveel lawaai maken als ik dus studeer, of uh, eventueel... aan de. Tij ik tij kan komen. alleen maar lawaai ja, maken. Ja, word ik dat geknipt overal. Over. Ik ben daar volgens een, mij... Uh, kansveld is ook wel lekker een beetje een mens. Ook. En een Rorschach uh, plaatje natuurlijk. Mm -hmm. Als zo dan ga ik vandaag. Je toch goed. Ja, Laten we op dubbel stemmen. Ik zou op een stemmen praten, altijd. met ben te maken. Ik ga eerst de dubbel stemmen. Dat is wel lekker stil. Over wil zacht sigaar Niet gek hoor. Wil jij eens een eten? Je staat veel te hoog, jongens. Maar hij zegt dat dat goed is. staat ook een stemapparaat, Ja? Oh, er moet een geval bestemmen. Er staat, ja, er Oh, ik dacht misschien dat die moeilijke stem was. Nee. Oh, dat sta ik filmpje op. Nog eens wat? Er staat een stemaboraat. Hm. Dan komt deze dan. Misschien was je apparaatje niet goed my video of deze podcast. There Podcast. Yeah. I'm not the same can wash in the washing machine. to not doing the same and to in the machine. in the machine. I'm not doing the same in the machine. not in the not in the What's your name of Sweet baby, I'll be proud Yeah. you. see, how are you Dat is niet uh, de Ik heb het niet niet Wat? Nee, niet Ik heb het niet gehoord. niet meer Ik Ja, het niet gehoord. Ik dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke leuke muziek het ja, we niet Ik het niet Ik niet heb Nogal koude en een beetje killige zaterdagmorgen. Zeg ik maar weer een goede avond naar jullie allemaal daar in Nederland. En de betoog moet ik gaan nog even luisteren naar Duke Ellington en met Sophisticated Lady, speciaal voor Bubbles.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 Dan. Dat was dan Duke Ellington met Sophisticated Lady. Goedemorgen of goede avond voor jullie dan. Eventjes cdjes weg doen en kijken hoe alles verder loopt hier en dan gaan we rustig zo verder. Ja, dus uh, ik hoorde het juist op Ridder Radio met Willem. Uh, dat uh, uh, zijn wat centjes te kort daar om Ridder door te laten gaan heb ik dat uh, goed verstaan of willen jullie Wild uh, Ridder Radio hun uh, de software gaan updaten of zoiets ik weet het zojuist niet ik hoor het niet erg goed dus uh, als er iemand is laat het maar eventjes weten ik, heb, ik kan het zo lekker lezen hier op de chat en uh, dan zal ik maar zien misschien of ik er iets aan kan doen ook. Ik weet niet wat ik eraan zou kunnen doen, maar we zien maar. Ik, ik, ik zal dan ik hoop alleen dan maar dat de radio er zo blijft. Want het is toch wel een interessant, eh uh, interessante radio erg uh, informatief. Soms gaat het een beetje helds naartoe, vind ik maar. Ja, dat is nu eenmaal zo met chatten, maar we kennen elkaar onderaan nu toch wel en we weten waar we vandaan komen. Dus dat is nu eenmaal zo. Ga ik eventjes verder. Vorige week vroeg iemand of ik een, een opname had van Dean Maarten en van het liedje wat hij altijd zong of de song als hij zijn programma begon op een van, van de Dean Maarten show dat heb ik nou ook, maar dat is het, het ogenblik is het niet, dus ik laat het even doorgaan Gentle on my mind, en dan gaan we naar het nummer wat, ik geloof dat het alleen, alleen was die het vroeg, dus dan zat er wel eventjes komt er na dit nummer wel, dus ga eventjes rustig bijzitten een wijntje erbij bijvoorbeeld, en uh, eventjes uh, luisteren naar Gentle on my mind. On the backroom, bothering my memory. Keeps me on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy, climbing stalwart columns now to find Something that somebody said because they thought they fit together walking walk with you. And just knowing that the world will not be cursing or forgiving when I walk on some river that could find. Moving is not a back road by the room memory and for hours its ten Oh, yeah. When I took my cup and soup bag and the curtain back and called the My big brother in the bowl, a dirty hat pulled oh, on oh, the road from the Come and round a tin can, I pretend I'll hold you to my best to find. That you're waving from the back oh, by the river of the memory, every smiling, every ten more. Zo so dat van in mijn mind zo so, en hier is dan het nummer wat ik beloofd had om eventjes op te zoeken hier komen dan Everybody knows. Yeah, so Oké, okay, nou, uh, ik geloof dat het gisteren weer gisteren was, ik, we waren zo aan het chatten en Adrie zei, nou laten we eens een beetje ophouden over dit weer. Dus nou ja, waar, waarom niet, het was toch altijd weer buiten, dus we kunnen er beter overhouden. Uh, maar ik zie, we zijn weer over het weer aan het praten, als ik het hier zo op, op mijn scherm zie. En als ik zo naar buiten kijk, dan geloof ik dat het vandaag... ...een beetje beter gaat worden. Meer dan de afgelopen dagen. Uh, want we hebben... ...cyclones gehad hier. Storm. Veel regen. De boel was ingesneerd op het Zuidereiland. Waar iedereen op zijn skiën door de straat ging. Uh, ging. En uh, dus... Uh, ...ja, het was wel gevarieerd... Uh, ...weer hier in Nieuw-Zeeland. En komt dat nu allemaal door... ...die... We, uh, de klimaatverandering, denken zegt men. Nou, sommige mensen die zeggen wel: nee, maar dat hadden wij, oh, toen ik zo, zo, nog zo jong was, is dat ook wel eens gebeurd en zo. En dan krijgen we weer van die geleerde mensen die zeggen: nee, maar dat is niet zo, dat kan niet, want dit is iets wat uh, uh, door de mensen zelf is aangebracht, door al die rotzooi, wat zo uh, het firmament is inges, ingespoten, om zo te zeggen. En nu hebben we dan ineens. 7, 7, 7. 7 juli 2007. En wat gaan we eraan doen? Hey, we gaan het park in met een fluitje. Gaan we fluiten. En misschien stopt het wel. Kom nou, kom nou. Uh, Geldorf die had van die, die grote concerten zo rondom de wereld. Om de mensen in Afrika te helpen. En Bono die, die heeft ook zo van die dingetjes... ...waar men veel geld op haalt... ...om de mensen in Afrika en zo te helpen. Zijn die al geholpen? Er worden er net zoveel afgemaakt als toen in die tijd. Er zijn nog zoveel mensen die ziek zijn. Er zijn net zoveel mensen die arm zijn. Dus helpt het eigenlijk wel? Dat vraag ik mij af en toe aan. Ik weet er heus geen antwoord op, zeer zeker niet. Maar er moet toch wel iets gedaan worden... Hè? Maar door wie? Door de gewone mens? Of door de mensen die zeggen dat wij het moeten doen? Maar ja, we zullen wel zien hoe het, hoe het afloopt. Uh, dan ga ik even opstaan, als je mijn taal niet <laughs> ziet, even kijken of ik die andere cd ga vinden. Ik heb de cd's, die zitten hier helemaal wel boven mijn hoofd. En uh, dan, uh, dan zie ik wel wat het wordt. Even kijken... Maar ja, ik zat daar wel een klein beetje te, te, te praten zo van over die 777. Maar ik ken het zo eigenaardig. Iedere keer dan komt er zoiets voor en dan wordt er dan over gepraat. En je moet dit doen en je moet dat doen en misschien zal dit helpen. Het is allemaal symbolisch, maar ik geloof niet dat het erg praktisch is. Maar ja, dat is mijn persoonlijke opinie. Dus laat het maar eens horen wat jullie ervan denken. Dus we gaan nu eventjes een stukje Dixie spelen, de cd gaat er juist in, en uh, we zullen maar zien uh, wat het wordt. Ik, uh, ik hoop maar dat uh, de Hier komt dan. om mijn knopjes open te draaien. Dus, heeft uh, er iemand commentaar heeft op wat ik gezegd heb, dan laat het even weten. Thank you. Okay, and now it is Creole Song. 7, 7, 7 en even dit terug weghalen terug verkeerde knop nu komt het dan weer dan op ja heb ik hier neergeschreven van verandering van klimaat wat betekent bereken je mondiale voetafdruk het heeft iets te maken met klimaatbewustzijn het zijn we allemaal van die, van, die, van die woorden van die lijsten zo, van die regels die je tegenwoordig tegenkomt zo als je zo, die kranten van overzees leest en denk je waar gaan we naartoe? Ik kan het niet simpeler? we weten allemaal wat er verkeerd is en we weten ook allemaal wat we moeten doen om het stop te zetten maar wat alleen maar we doen is dat lopen schrijven, er werden niks doen. He? Ik heb ook een, een tuintje. Ik gooi er ook geen kunstmest in. Het is echt organic. Ik rook niet, niet omdat, het nou, uh, omdat er nou zoiets is waar je de, de lucht mee verpest, nee, je verpest je eigen ermee. Maar ja, dat is iedereen. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Maar, we, maar in het over het algemeen, de wereld weet heus toch wel hoe ze die klimaatverandering moet stoppen als het niet te laat is. En ja, daarom sta ik zo hier van: bekijken, bereken je mondiale voetafdruk. Zal ik eens een keer uit gaan vinden wat het betekent. Zo, nou zullen we eens kijken. Eh. Uh, ...over iets anders muziek... ...oh, oh, oh... ...als ik dat zo lees... ...Lin... ...zeven uur later dood... ...dat is vlug, zeg... ...ja... ...sorry to hear that... ...ja, dan ga ik nog een ander plaatje zoeken... ...de tijd ongeveer hier is nu... 9 uur... 35 ...in de morgen... ...op zaterdag... ...dus... Uh, dus de, uh, de tijd gaat voorbij. En morgen, of vanavond dan, voor ons, is het party, party, party tijd. He? Ongeveer 60 mensen die komen. En dan gaan we de 21ste verjaardag vieren van mijn kleindochter. Mijn 75ste voor, he, voor maandag. En, en een van mijn dochters en haar man die is, heb, hebben ook een huwelijksfeest. Dus... Met drieën en één party. Dus ik hoop maar dat het iets wordt. En het weer ziet er naar uit dat het nou een beetje beter gaat worden. Dus uh, ja, het zal leuk worden, vind ik wel. Nou, intussen tussentijd praat ik maar, maar speel niks. Dus ik zal wel even kijken of ik nog iets anders kan vinden. Eigenaardig als je dat ook zegt. Ik zal eens kijken of ik iets anders kan vinden. Of natuurlijk kan je iets anders vinden. Dus, daar zitten ongeveer zo'n 100 cd's boven je hoofd, Herman. Dus vind maar iets. Zo, dan zal ik het erin houden. En eens kijken welke er zijn. Oeps. Hartleed. Dit zal Frank Senator wel wezen. Die hebben we al een tijd niet gehoord. Dus, dat, zult, dat komt er dan op. I mean, so yeah. I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live, live until I die. They're gonna say, what a guy. I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing. I'm gonna have my fling. I'm gonna live, live, live until I die. The blues I lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel. But until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, live, live, live, live. Until I die.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 I kissed her and she kissed me, like a fellow once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black, I hugged her and she hugged back, like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning, up. I've got to sleep and keep grinning. If this is just a beginning, yeah, my life is gonna be beautiful, have sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me, quick, ain't love a kick in the hand You'll say, hope, ain't that a hole in the floor? My head keeps spinning. I got to keep again if Oké, okay, en ik zie, <coughs> we zijn bijna aan het einde van het programma we hebben vandaag. Ja, en we hadden het over temperatuurverandering, global verandering, slecht weer, en van alles en nog wat. En daarom speel ik mijn laatste nummer, wat ik al meerdere malen gedaan heb. Een nummer wat ik erg van houd en ik denk dat een van de beste is die Armstrong gemaakt heeft in, op een van, in de laatste jaar van zijn leven. Dus daar gaan we nu met je draaien en dan neem ik afscheid van jullie vandaag. En ik hoop dat jullie een prettig week einde hebben. En, en t, uh, tot de volgende week dan maar. En hier is dan Louis Armstrong. trees of green Red mountains too I see them blue But you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white, the brightness of day, the dark sacred night, and I think to myself when I wandered over the colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also, on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying how we do. They really say, I love you, I have really been I watch watched them grow, they're like much more. I never knew, and I think to myself. Dit was dan Herman in Oakland, Nieuw-Zeeland. Met de tijd is hier kwart voor tien. En tot de volgende week. Baby, take me down to Duke's place. Artists, pop and tile is Duke's place. Love that kind of sound in Duke's place. Alice. Do that tricks ain't you play? Over oh, nigga, dear. Come on, that's your kicks ain't you play? Kids in Japan. Come on, get your kids in Japan. Zie Jam Blues, wat je kan ik? Lekker limonade, maar we mogen niet door een glaasje. Even wachten. Hey. Hey, da, da, da, da, da. Dat kan jij ook niet hebben. Dat kan jij helemaal niet oh. hebben. Hij stay away from everybody. En uh, van Lord, de Kruijken. hè Ja, ja, ja, jouw zolder. Die zijn niet dezelfde. He. Stay away from everybody. Lord, I'm in my sin. Ja, uh, yeah. ja. I fight the army and the navy. Somebody give me my chin. Ja, ha, ha, ha, ha, ha. When high, ja dat is altijd, hè? Have to do. ja dat is ook altijd. altijd, ja ja ook ja Altijd. ja ja ook, altijd. ja dus is een Just me full of good liquor. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Oh, wat een goede likker ben je, hè? Oh! Any good goed Ja! Show him a bal of mine. Mm. Annie, good liquor Ja, ja, ja. Show him a bal of mine. Nou, ja, ik ga eerst een jointje draaien hoor. Ja, yeah, lekker. Whiskey, rum, gin, beer and wine. en wine. En tequila! en oh. Ik ben nou, Dan heel, ik wel een heel, trekje van. We moeten kijken wat er gebeurt, hè? Maar Michiel moet eerst. Of... Michiel krijgt eerst een trekje. Er staat hier uh, heerlijke koffie op. Ja, maar echt op, waar? Ja, maar Michiel ja. drukt, geen te roken in het op mij... op hier, uh, de pak. hier heerlijke dampende koffie. Dat Heerlijk! Had, worden, ja, maar je had ook hele lekkere whisky. Ja, hey, nee, maar we doen eerst koffie, nee, koffie. de koffie, hè? Nee, eerst koffie. En de strak ook erbij. Ja, omdat Els deze over die whisky zit te zitten. Praag nou! pak je eens even aan. Dankjewel jongen, Kijk, het is warm. Je bent er weer, hier. Zet jij het nou eens even wat beter daar neer. Dus jullie kunnen ook After You've Gone spelen, leuk joh. Ja, we kunnen toch die 82. 2, je 2... After You've Gone, dat lukt wel. Ja, maar laten we een beetje in de char van Django zien. Hey, alles draaien. zijn nog after yeah. you go. the E-train. No de E-train. De Guus, goed? Hoe het de bel? Wat? Volgens mij hoorde ik de bel. Doe de E-train. Ja, yeah. yeah. yeah. er There was een soort... Dus vooral de bel. Hier hoor ik. De De e Take the a train To Go to Sugar Hill and Harlem Up here If you miss the a train, You five the best quick way to Harlem Come on Hurry now, it's coming Listen To those wheels are humming I'm Get on the apron. train Soon Give me your sugar A hard love Gaan we gewoon nou koffie drinken geuzelen. Ja, jij koffies. hebt het zelf gezegd. Hij ook geen ja, koffie. Ga we niet de, de beker. Hey. We gaan iets drinken? Ja. Ik heb de koffie zo snel mogelijk. Echt Net zo, dus het... ah, jezus, maar wat doe je nou? Een koffievlek, dat weet je wel. Wat doe je nou? Gewoon een nat theelepelsje in de zak. Ja, we zijn toch vriendenvloer? Ja, we zijn toch vriendenvloer? Het is helemaal fout, gewoon. Nou, nee, dat is fout. Dit is gewoon. Dit is humor. Paspoort van. zit erin. Nou, in. Het geld met telefoon. Nou, is dat nou zo? Is dat nou zo, Ja. Dat is, en met, nou, dat is echt. Dat moet ik morgen. Dat moet ik heel netjes zijn morgen. Je moet eisen dat ik dat. Nee? Moet zomaar... ik zeggen? Ja, dat heeft oma Dirk gedaan. Je moet nooit komen met kleren bij bubbels in de buurt. Nee, je morgen nog iets vragen, maar begil, ik heb me net nieuwe Ik nog vind geen echte van mijn ouders pijkenbroekje. Kijk, zie al Als ik dus al overdere speel dat is een van zijn grootste eisen is wat ik wil. De nee, dat nee. is. Maar goed, ik neem kerk lavendel Ik vind dat zo leuk. Dat is eerlijk, ik dat nooit. meer Klinkt goed. Nieuwe modekleuren, dat is En ook. auto's allemaal met kerk lavendel tegenwoordig. Het lelijkste, die auto's zo auto's? Die kat heeft drie poten. Dat is een wonder, kan je zien. Een soort Carfield kleuren. Een beetje een pakket van ja. Ja, ik ben echt een beetje rusty. Ken je blues? Ken je blues? Old blues? Kan die wel. Drie kwart? zes poten? Ja. En minor blues? Nee, die ken ik niet. Die is heel simpel. Die is ook leuk ook. Ja, ik weet het. Ik ken hem van Django, maar ik ken hem niet spelen. Maar je gaat hem nu uitleggen. Geen meneer? Ja? Geen meneer. Zeen minuut. En nee, D7. D7. Dit is hetzelfde Zelfs een klein Alleen dan begint hij met zo'n opmaak. En Even vier kwartjes. 3, 2, 3, dan. Ta ta ta. Ik is een liedje nou op de chat? Ja, nou, hij eindigt heel gek. Gewoon met weer op wereld, ja. Eh, ja. Klaar. Ja, toch dat klinkt echt super. Goed. Ja, daarom. Dus daar kan <laughs> ik verder niet over klagen. Ik weet niet wat jullie ja. gedronken ja. hebben ja. vanavond, hoor. Ja. dat ja. werkt wel. Nou, leuk jongen. Het ja. klinkt gewoon alsof het echt was. Hey Michel. Ik zit helemaal Fantastisch, man. Lekker klinkt heel Heel leuk heel leuk. Als ik te spekel dat moet een keer. Ik, ik zit helemaal beginnen hoor. Oh, lekker. Nou, ik doe niks. Dus nee, doe. ik kom goed uit. Maar ik vind het ook lekker hand. Lichel gek is. Michiel, fantastisch is dit! Echt, het klinkt fantastisch. Maar ik bedoel ik hef goed? Ja, dan moet je wel snel zijn, toch? Ja, zo eventjes. Maar we doen het dan dan doen, doen we, dan doen we after je goal. Moet je horen voor ons. Ah, ah, toch? Die heb ik heel lang niet gespeeld, maar dat vind ik nou. leuk. Ja, uh, welke welke compost? Ik ge een 7, 7 1 2. Hey, tel maar voor 1 2 1 2 3 en Die En dan drinken wijn wel op. Ja, ja. <laughs> ja, ik ja, ik ja ik word je wordt er snel helemaal beter van, hè? Het was ook zo leuk. Hè. Ik rust graag een sigaar. Ja, dat zijn het. Oh, lekker, joh. Heerlijk. <laughs> yeah. En je ja, hebt snap ook nog ja, heb ja, He heb een. Heerlijk. Een boutje. Dat ken je ook van. Een fijne baby. Ik snap het wel. Een fijne baby. De van maar het nog het de de oh, van, nee, nee, dat ken ik niet. Van de Oh, uh, uh, oké, dankjewel. Die moet jij spelen, dat valt bij schouwmoedische mond. Ja, in is kut wel. Van maar dan het Hij is al in de lijn vijf. Of 5. In S? Zou jij mag het ja. spelen. Nee, Guus, gaat niet meer goed. Guus gaat zo de. Is niet radio spelen of zoiets? Is niet radio spelen, zullen Even? Luid de tennis. Gaat dat ook? Ik luid de tennis? Gaat dat Nee, want die wil ik luisteren. Nee, gewoon niet luisteren. Gaan we iets anders spelen? Gaan we ja, vier ja, ja. spelen? Ah, nee, een korte versie. Zo, jullie moeten ja, ja, het... ook met z'n tweeën geluiden. Dat is goed, maar eerst even die liedje. Ja. Ja. Ja. Dan moeten jullie zo ook twee liedjes spelen? Ja, wij mogen een liedje luisteren Dat mag goed zo. En dan moeten Wouter, en toch Guus, nu moeten we Wouter En toch? Reeds, als het ware. Ongeveer. Ja, maar hij is uit. Ja. Ik zal eens even vuur bouwen Kom op. Ha, ha. Het is echt een mannenavond vanavond, whisky en sigaren. Nou, dus, uh, winden en uh, Je hoort het, zelf. Ja, ja. En slappe verhalen. <lacht> nou, slappe verhalen. Dan we krijgen het een hele andere uh, Er niet elses erbij, hè. Dat is onze gewoon. Okay. Ja, ja. Mijn dame. <lacht> Ja, can you handle it? Ja, Els is niet van het feitje van het feitje van het is jongens. Ja, die spelen ook feitje van het toch, jongens? het We hebben één CD van het feitje van het cd's eén cd. Laat even nu nieuwe cd opzetten. Kom op. Oké, maar er staat dat de tweede cd van Ik was eerder begonnen, toch? Ja, met muziek. muziek, Ja, jouw cd was het eerste, maar het was eigenlijk een versie van de bubbel van Els op zijn tweede cd. Kom, laten we die even spelen. heb ook een intro, of een een voorgeschiedenis Ja, ja, mag een chorus. Mag nou die cd aan? Maar wat is wel er aan doen? 1 2 Wat de catering. Ja, want jij valt zo in de derde chorus zit. Ja, dit is geen is spelen. Wat nummer is het zie? Ik Oké, cd jou. 2, 3, 4. Nee, moet... Ja, er is Nee, nee, nee, die haal is echt hoor, Ik moet het opnieuw echt niet. die haal echt. Really tough. holiday. Mm -hmm. The dreams of your fame I confess that I need you over again. Let the bad play get real mellow. did through the left on we now Windfang, I confess that I need you, over again, and again, and again. Yeah. I confess that I need you, over again. Ja yeah. Dan ga ik even die sigaap af, hè. Mooi hoor, oh, jongens. Ah, is mooi, mooi. Mooi ja, mogen jullie hè? Ja, gaat gelijk. Ja, gaan Water en Michiel gaan jullie hier. beugel. Nee, ik uh. blijft er een mens. zou denken komt er nog uh, de kerstman komt zo dan nog langs. In mooi nou. Guns, heb je dat gehoord wat ik zei? Wat? De kerstman komt zo. Waar. Die komt zo hier. Nu. Zo meteen, een paar minuten. Hou ah, zijn nee. geen baard, geen elander, geen arme geen cadeautjes? Niet. Hij heeft wel een bril. Hij spreekt Nederlands een beetje Belgisch. Komt hij zo echt? Ja. Die echte! Met die auto ook! Shit, hij heeft een auto. Ja, dat gaat je ja. ook spelen. De klein, witte, dat wordt met rode letter. Vroeger had hij zo'n borstel. Ja, die! Ja. Ja, dat is heel normaal. Ja, dat ja, is de, ja, de, ja, de, ja. de eerste auto ja, die hij in zijn leven had. Nee, dat kan allemaal niet. Ja hè. Ja. Heb die malle studio's zien? Nou. Goed, de jongens. 1 2 en 3. Oké, okay, dat mag dan. Yeah. Taylor's for Ik oogpuis. thuis. Marmia -um of Carnaval. Ogrum Negrum zei ik al, Dat is een hele boutique. Zwarte Autos. morning after carnaval. Maar het is niet het is niet. Uh, dark eyes, hè? Die spelen jullie, nou, speelen... jullie ook, hè? Dat jullie Die spelen jullie ook, hè? Dark Eyes, hè? Dat houden jullie dat toe. Er is nog wiskie. Ja, er zit helemaal geen ziel in de fles, hè. Dat ja, die ziel uh, zit zo in ons, de geest althans. Ik heb een grote klas, hè. Ja, maar je krijgt <lacht> ja, geen ziel. Nee, niet oh, meer. Oh, cool. Je moet je kantoor met mij delen. Ja, ja. De even stram. deze ook hebben, ja, hè. Opgezet. Die is beter, eigenlijk. Die, die kent Eh, met... uh, is van jou? Very nice, very nice. See? Even kijken hoeveel we komen. Ja, volgens mij deze, daar is zo. Ik gok maar dat je deze was, anders dan ja, dat het prima dat is hartstikke uh, steriel spul. En ze wil daarvan Nee, dat denk ik ook niet. Ik, het, eh, ik... <tiedpunt> ik ja, ook nog kus voor een slokje van dit lekker. Uh, ja, het is een hele ja, het is het lekkere limonade. Ik oh, heb er geen één Maar ah, hoe heet je dat? nou? <laughs> dat weet ik ook wel maar. Ja, Crag-en-moor. Crag-en-moor, dames en heren. Je kan hier alleen maar crag van drinken. Het zal geen totaal. Wel en Ze zoeken het zelf maar wat, ze schrijven zelf maar ja. hoe oh, oh, oh. ze het geschreven moet worden. Crag-en-moor. Dan krijg ik een kugje voor je in. Uh, al, maar je maar dat is, je dat zou er een uit uit. oude man voor Dat is een oh, maakje ja. hoor. Niet ja, als die gitaar oh, ja. staat. Nee, ben jij ja. een gek goedje? Je hebt vast wel even een kilo gaasje, ik denk dat je wel Kijk, staat ie. Oh, kan wel proberen. op, dat gaat één keer. Ja. Nee, nee, nee, dat gaat niet één. Nee. Nee. Nee. nee, dit is lekker, dit dus ja, ja, ja, ja. ja, ja, is, ja, is ja. Ja, twee keer. Geniet hem, is het Geniet hem, maar is het wel. Het is de viesigheid van de avond. twee keer nou. Heerlijk. Dat is wel altijd beter dan in keer. Ja, ja, ja, je hebt gelijk, Bief. Hij is ook heel lekker. Hij is echt wel super. Je kan alleen, ik kan alleen, alleen maar de whisky alleen, van mijn nou, schoonzusje schoon, Marianne, dat is allemaal bot. Ik in het zwijsterhuisje. Ja, ja dat komt we ook wel eens. Een goede leuke vent is dat, met vrij Er Ja, dat is lekker voor zijn winkeltje? Ja. Zoals echt, Frans van hè? Ja, gezellig. Lekker met zijn poetijes en zijn uh, oh. vins en... Uh, ja, leuk, heel eens Poisson en uh, alles. ze waren de vievre. dat heeft hij Soit de boire. Alleen was een oh. begon hier. Oh, dat is een Gelukkig dat Fred bij zo'n huis rijdt, hè. Dat scheelt het ook. Wie is Fred? Ja, ja. Fred Nijs. <laughs> Die schrijven wij. maar ja, nou, mijn joh. mentor, jongen. Die schrijven wij tegenover. Ja, het is een hele ook uh, uh, achter, achter die gitaar. Op de rotonde de rondjes verkeerde. <laughs> en dus ik ik de sieradenrook. Dan ga ik een geinig wezen vertellen over Singapore. Leuk weetje. Ja, maar hij is niet in Singapore. Nee, maar goed, over Singapore. In Singapore hebben we het volgende systeem: als je daar te hard rijdt, het wordt gemeten, wordt je geflitst, net zoals hier. Er wordt er gemeten hoe hard je te hard gereden hebt. En per maand krijg jij daar, als je rijbewijs hebt, een opsomming van je bekeuringen nee, per maand. Als je drie, meer dan drie bekeuringen hebt, ben je je rijbewijs kwijt. Dus je zit de hele tijd in de stress. Wat ik nou, die bekeuring nou? Ik ah, nee. ja, en, ze, en, en het grappige is, Floris... Maar het grappige is, ik vroeg aan degene die dat mij vertelde, hoe werkt dat? En die zei, het werkt als een speer. Ja, dat is het Mensen, ik ga niet meer hard Ik maar... ah, Je krijgt niet meteen een bekeur, maar je krijgt wel je oh. naarwijs gekregen. En dan, weet je? Ja, ook ook wel. We te weer. Mensen ja, ja, ja, ja. zullen wel uitkijken, dat is goed, hè? Ja. Maar in Singapore krijg je ook, als je dus marihuana smokkelt of andere drugs, een denk ik geen pudding. Ja, in Singapore zingt ook iedereen. Oh, ook een pudding? Nee, in daarna ben je dood. Nou ja, als je niet. kauwgom uh, je Ik had de pudding op ergens zou doen pudding in je luier. Zo'n was zo'n dat ze gewoon kauwgom verboden hebben gemaakt. Dus ja. Klopt. In Singapore staan bordjes met kauwgom als je dat op de grond wordt duizend dollar. Zo zoiets hè. Je ja, echt. Ja. Jou, ja. Maar schijnt dus echt dat de liftdeuren dan niet meer open gingen van de kauwgomvervuiling. Roken, roken kauwgom nou, nu zit. nou niet meer. Nou ja, nu uh, Zitten de sigarettenmerken uh, daar uh, heel veel te lobbyen? Zijn ja. alle Chinezen aan de kant. Dat geldt eigenlijk alleen maar in de metro. De metro is schoon en dan kan je echt van de grond eten. Ja, doen maar maar, en Dan kom je uit de metro en koud om sigaretten, alles ligt er weer. Dus Singapore is fiets, maar de metro daar. Ik vond Singapore wel. Ja. En Link en ik zijn daar een paar dagen geweest. We zijn ook naar de, de Chinezen. Dus je moet gewoon niet boven de grond komen en dan zie je niet hoe vies het is. Gewoon, uh, dat dat is het beste. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ik heb het helemaal door. Singapore op op is een auto. Maar ook niet tegen dat er gewoon zo'n uh, zo gastje met zo'n petje op en zo'n uniformje aan mij je toe komt en dan zegt van, hé, hey, maak je dat en dat je in ieder geval niks van staat, weet je wel, en dat hij dan gelijk ook krijgt. Dat spuit goed, hè? Dat stel ik me zo Nou, wij hebben het zeggen, Floor. En ook de toontjes naden, hè. Oh, wat wordt een blaar, jongen. We are to the roof. Kan je hem uitleggen? Op de nee, niemand kan hem maken. Uh, nee, niemand zelf niet. De, zel niet. De, meeste, de grootste deeltjes ja. de sneller, ze snel kunnen nog elektrische De zwakke elektrom elektrom de elektromagnetische krachten. De, kracht. de sterke elektromagnetische. Nee, kracht. niet duidelijk. S, S, S deeltjes. Ja, ze zijn Dat niet echt krachtig. Kracht, het is niet in de normale taal en ook niet in de wiskundige taal te vangen. Nee, maar ze hebben met zeg maar, de kwantum fysica hebben ze behoorlijk wat. Eh, ja, met, uh, maar ze komen niet tot de zwaartekracht. Ze willen tot één kracht. De, de, de willen ze die elektro en die magnetic. Ja, ja, het, het is gewoon de theorie van alles waar je het over hebt. Hè? Die moeten ze ontdekken. Ze moeten gewoon ze kunnen, aansluiten. Nee, maar ze op, kunnen uh, niet de zwaartekracht ontdekken. Omdat ze dus geen punt kunnen berekenen waar ze van uitgaan. Gustig, Ze kunnen geen nou, dus is geen punt waar je van kan uitgaan. Bubbles heeft gelijk. Ja, maar ja, kijk, in feite zegt de kwantum fysica. Ja, nee, alles dat je geeft zich in het nu, want uh, je hebt elke ja. mogelijke variatie die de, te bedenken is binnen de regels van BINAS, die komt voor in het universum. BINAS is biologie en, uh, en natuurkunde kunnen beschrijven, zijn we even snel hè. Ja, dus, daar speelt psychologie nog niet meer mee. Nou, ja, het is tegenwoordig op, op, niet meer de waarnemer, maar het is dus de, de deelnemer is het. Ik uh, heb het niet hier. van mezelf, ik heb het namelijk van Guus, uh, dat, dat als je een LP op een platenspeler legt en je laat hem draaien en je pakt een knikker, en die lig je op de buitenrand, dan rolt hij naar buiten. Ja. Lig je maar aan de binnenrand, dan rolt hij naar binnen. Er is een punt op die opeens daarop en dan ligt, blijft die, die draaien klikken, omdraaien. precies daar draaien. Ja, dat we. is kracht, dus. Dus de zwaartekracht. Maar waar zit de aarde op die afstand? Het heeft niet. iets te maken die met, met die beweging. de beweging. Ja, te maar het heeft niks meer met de zwaartekracht te maken. Nou, ja, want dit is de is relatieve afstand van ja, de aarde. Je zegt het al Ik geloof relatief. niet dat, je die, dat die knikker dus gewoon je, je naar je de hebt Over de, de relatieve al, afstand. En dan neem je de aarde al als ik punt. Als je die knikker laat ik mij even, niet. Niet. even nu zien. Want ik, eh, ik geloof <laughs> dat gewoon dat echt zo. Nee, Kijk, het is toch niet dat je op een gegeven moment als je was in een centrifuge stopt en met ja. een bepaalde snelheid dat hij naar het midden gaat? Ja, Ja, Nou, niet naar midden, maar wel naar beneden. Gaat Gaat naar beneden? Nee, maar je kan, als je de aarde neemt als parameter, dan krijg je dat soort Beste luisteraar, volgt u het nog of kunnen ze beter gewoon nog een liedje spelen? Ik zou het niet eens volgen. Voor oplossingen. Hebben hier gewoon een... Heel Een De supersnare tegelen. We hebben een supersnare tegelen We hebben hier een paar getanen. Ja, dat We hebben een supersnare hier allemaal bij dan. En die kwarks uh, die staan in de koelkast. Ja, ze ontdekken steeds meer van die deeltjes. Hè? Maar dat is, tegenwoordig <laughs> heb je ook geen waarnemer meer, maar een deelnemer aan een fysisch experiment. Dat is het hele verschil sinds Einstein. Nou. Je kan niet meer zeggen dat het uh, eigenlijk. Het hele verschil is waarheid, ah, zeg jij maar. Ja, je beïnvloedt de, de, de waarneming, omdat je mm. altijd deel uitmaakt van die waarneming. Precies. Dus zou je het eigenlijk moeten stoppen, zeggen wat ik maar, meneer zegt. Ja, maar ja, dan een dan moet je Het je zijn boeddhisme. Ja, Daar dan eh, dan dan kom je dichterbij. Ja. Nou, Daar kom je dichterbij. De Tao van de fysica vertelt zoiets, uh, Michiel. Daar legt dus In de beginning Kaprov legt legt dus uh, ja, Kaprov legt, legt dan uit ook dat het de Waste Juice is om dat pro te proberen met hele uh, ingewikkelde dure machines. Boeddha zag dat het volop was <laughs> ja, ja, ja. en dat hielp dus niet. Ja, dat hielp dus niet. Maar er was nog steeds geen god. Ja, wat is God, hè? God is zo net als iets Ach, iemand die geleefd heeft. Nee, iemand die geleefd heeft. Vader in de hemel is het. Hé, hey, dat zal je romba zijn hè? Ja, Bob. Bob! Goeie oude Bob. Heeft die, als hij een oh. snor heeft, dan wat? krijg ik... Dat is jou Bob? Of... Ja, Bob. Ja, weet ja, ja, ja, ja, ja. niet. Uh, Bob heeft geen nee, snor. Oh ja, maar ik dacht dat het zijn Bob was, want hij kwam door de chauffeur nee, om in. Wow, Bob. nee, nee. Michiel. Nee. Bobby, oh, ja. Heb je een toeter bij je? Are we alive? Are we live? Hell yeah, we alive. Heb je een bij je, Wout? Of, Bob, heb je een nee, bij je? Nee, die niet bij me. Wat heb je vanavond gedaan? Bobby! Je hebt kunst gemaakt. Ah, ja, schattenboos. Broken glass. Hoppa! Broodglas brengt geluk. Ja, het brengt geluk. Ik heb hot dogs meegenomen. Ah, niet Bob ook. Maar Bob heeft geen zaks meegenomen. Voor de band, hot dogs. Ik heb er nog wel een een een eentje. Ja, de bubbels. Ze oh. ja. zijn lekker op tafel, joh. Hot Voor de, de hot dogs, de Bubbels. Ja, hey, Bob, de hot dogs, ja, ja, de Frans. Ja, ik heb meegenomen. De bounce club, ik, ik ga nog wat. Drive in the France. Dat is ook. Dat is zo. Dat is Dat Ook niet voor de vrouw. Ik ga er net bij. Dit vind jullie niet weg. Volg Hey, Bobby. Die wat is dan... het? Oh. So. Bubbels, bubbels. Wat oh. doe oh. je nou weer? Nou, het is eigenlijk een beetje ja. het ja. Ja, ja, ja. Je moet 100 goed. je moet het goed doen. We gaan ja, van de weg. Nee, waar je op gelopen ja. hebt? Er liggen allemaal splinters hier. Je Voor je die katten is dat. Ja, dat is Hou weg. Los. Los. Wat? deze gitaal. Ik moet even. Bobby! Als een bosje. Ja, precies. Een Ik weet niet hoe. so nice and brown. Sweetest girl in down. I've heard you run away. I leave this town today. instrument wat je nou Ja, alsjeblieft. The blues. Ja, maar, ja. Ja, maar de blues, alleen maar magetronnenmeisjes en reizen, dat dit is echt magetron shit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, happy oh, oh, oh, oh, oh, When oh, oh, oh, oh, oh, oh, One day we've got ham and bacon. oh, Ja. oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey hey, oh, oh, business. Whoa! One the, the day! The and the One the day my wife and I had a fight. And the next day! The worst wor is all right. Yeah, it's a bit of Hey, uh, like no, it the Wow! Dat is mijn Ik hoop ook In nood neem ik ze wel mee, want ik kan hem een ontbijtje gebruiken. Ja, jongen. Ik heb een heerlijk maat, Ik heb een het en lekker Heerlijk hebben we een hondgevader. Hoe ook mensen of. Ik rook Samsung, dank We zijn bijna uit de Nee, want ik ga zo nog even tekenen proberen. Hoe lang nog, Gus? Gaan we nog een, een, een half? Gaan we nog een, een liedje? Ja, nog een half uurtje. Ja, we gaan ja, we gaan al een dan ja, dan gaan we. eigenlijk ga het rennen met je. Bob, je bent ook klaar dat je hebt saxofon. Ik heb er ook een. Ja, want wij mogen de snedeksofan en. Dat is. Een ja, dat is ook belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk. Wat we got? Hoppa! Dat we got, was we got. Hmm? Go, go, go, go, go. Ik What's awesome. ...spontaan en dan ook artistiek... op YouTube. I got ridden. Maar nou in vies. Ja, dan moet je hem nou wel even zelf aan... <laughs> ja, Nee, nou ben je aan de beurt, hè. En dan pas, hè? je hebt net... een gegeen hebben? Nee, dat is Ja, maar dat heeft geen reet te maken met ons... We zien keyboard, dan denk je... ...oh, daar komt een vet jazzmuziek muziek. En dat in, komt wel. Heel leuk. eigenlijk, is altijd voor sessies, altijd perfect. Hè. Ja, je kan die toetsen even misselen, dat het weer staat. Bob is namelijk nou een heuse filmer, hè? Wout? Maar... Bob is een heuse filmer, hè? Maar we gaan Bob speelt, even... heuze, speelt ook dus... Zal ik hem nu uh, aanzetten, of niet? Hallo? En dit ook... Nee, nog niet. Want toch, iedereen zit nog te pilen en te zijn. Ik ga een beetje pissen, <middel> hè? Michiel, ja, houdt het even in de gaten, hè? want ik kan niks ja, zien. nu. Ja. ja, Bubbles gaat pissen, dus eh... Uh... Nee, eventjes ga ik klatsen. No stress. Ik weet niet baden? energie die geeft. Ik weet je hoeveel energie die geeft. Ik zo Met een vierenparet. Met Met een vierde Met Met een vierde en de vierenparet. Met een vierenparet. Met een vierenparet. Met een vierenparet. Volgens een gewoon een D. een Oh, wil je een G te ja, Nou ja, speel gewoon. wel We speel de G. Geen mn, de G. Ja, dat, ja, dat, dat, dat. Ja, dat, uh, ja, dat, dat. Zie je? Nee, Nee, bubbels is het niet. Dat is een lambada. Nee, dat gaat netjes het sorry. Nee. Ja da da da Goeie van de akkoorden? G en... G en G en D's Ja da da da En dan geen A en Ja da da da Eh, Bess Bess Nee, geen overgangsakkoord Spelen. Haha, jou ken ik ook echt. Jouw ken ik wel. Morris. Nou. Okay, Dat is ja. Ik zet ook een thee wijs. Ja? Wat Ja, even wachten op, op. Even Even het ja, beginnen kort, jongens? Geen. Ja. Hey. En dan er gaat erbij, hè? We hebben het net gedaan. Ja, ik wil hem maar En je krijgt ook een bascorus. Nou, ik kan het hele fucking nummer niet. Nee, het is een run schema. geen het maar. We gaan geen Nee, nee, nee, ik smeer het je. Ik saboteer de hele fucking op. Geen marcheur, ze hebben. Nee, niet over marcheur praten. Het is gewoon een random schema. Ik heb een breaker beter. Ja, dat heb ik al gespeeld. Dat weet ik wel, maar ik ga gewoon gesammeld spelen. Echt niet? Nee. Toe hoeft ook niet. Dank je. Maar het wel mooi zo'n bas. Nee, ik ben niet zeker. Oké, als je niet zeker bent, dan kan je zo opdoen als boerder dat je wel zeker bent. Je kan alleen met G blijven. En de Brits ja. zijn B. Okay. Maar ja, wat je wil. Nou, ik. ik, ik, ik Echt waar. Mijn hand heeft gewoon vier weken stilgestaan, weet je. Ik heb gewoon een hulpeloos fucking gevoel. Ik kan een beetje inspelen, weet je. Geen zonskran. Heel Je poep? Ja. die ja. Net op dat moment dat we zitten af te tellen. Een flokje bier. Uh, Welkom heten, de cameraman van. avond. Ja, en ook de man van Lift Dan. Bob Mendelsnoor en. Nee, Bob Sommersnoor. Sommersnoor, ja. 3, That's what we got Got music I got my gal who can ask for anything more I got rhythm, music goes it. I got my gal who can ask for anything more Oh, my trouble never mind him hanging around my front door my back door to too I got rhythm I've got music I got my gal who can ask for anything more Het is gevaarlijk, maar dan had je het ook hier. kan zo je lipbranden. Oh, de oh, lip! Hoe is het met de lip, Els? Ja. Yeah. Worden die do dan camping of zo? Pink slips. Wie heet dat? Caravan? Ja. Ja, die kan ik ook. Jongens? het zo? ja precies geen meneer. maar dit is dus een, het heet volgens mij heet dat een uh, rubato, hè, dat je dus heel lang in G totdat de zang begint en dan begint de, de koor. We hebben nog geen opname nu, hè? Nee nog Ja, Goed. Dit wordt veel beter, dan die Ja, Ja. Dit wordt een keer. Gaan het goed jongens? Ja, hè? Ja, zeker je mag dit, ben Guus bij het opnemen? Oh ja, de armak. Kinderen lef voor. zijn de dimmers. We moeten ook oude En over dit gaan we zo als een Ja, daar gaan we ja, doen. We, ja, we, we, we, we, ja. we gaan eigenlijk het spelen. Is <laughs> dit <tied> Ja, ja ook ik denk dat, dat dat uh, dat was. man? Het is geschiedenis, dude. Hey Bob, jij hebt geen tijd natuurlijk, Maar je moet echt op tuin komen Wat Je moet op tuin komen. Zo. Elke week is het dus anders, hè? Ja. Ik zou een hele extra beeld die wel groen ja. De voor, ze hebben dit goed. Hey maar uh, hey jongens, er is wel geschiedenis we gemaakt Voor YouTube. Dat is hartstikke goed. I get ridden. Volgende keer maak je wel een code, dat kan je makkelijk. Ja, ik zeg hij het kan het even. ook wel, hij wil het wel. Maar ik moet het nog niet vragen. Nou, ja, ik ben, okay, ik ben ik gewoon, gewoon even om, een nee. beetje oud of Nee, nee, nee, maar, maar, nee het gebeurt ook niet. omdat oh, meteen ik respecteerd had. Maar de volgende keer niet meer. Nee, de volgende keer dan doe ik het ook. Dus, Vaak ja, bedoel, Maar ik bedoel. Nee, ik uh, ik bedoel, niet, ik bedoel... nee, nee maar natuurlijk. Kijk. Kom on, weet je, wie ben ik? Ja, ik een klein koelkastje. Maar het is durf, of, uh, Michiel. Nou, alleen een knopje in jou, maar dat, dat weet je ook niet, dat waar... ga ik jou niet vertellen. Omdat, dat is gewoon de techniek Wek heb je in huis. Dat je weet van jezelf dat je niet snel genoeg denkt om je vingers zeker te Ja, maar je hoeft niet te Je hoeft niet te schaffen. Hij is wel heel lang, blijf maar. ja, dan dan je dan een de zijn. zijn, hè? Dan je het dat niet. Dat is achterheersend, dus uh, <coughs> ja, dat wil ik Maar ja, Je weet dat het bestaat. Ja, natuurlijk ja. is dus... ja, het. En veel en... wil... veel je... de... je... je... je... dan... van noden in principe. En de week. Volgende week. Ja, we weer een mooie zijn. We doen dus dat trio. Het vol was een voor de dat Oh, dan kom ik er Dat is een beetje veel voor je deuren. Ik van de. ik ben hier langs solo en ik dus drie keer dat ik topper, maar drie keer zou doen. ik kan geen uitspraak doen vanaf het ooit. Ik kan dat? ja ja ja ja ja ja ja ja oké. ja ja ja ja ja ik kan ja ja aan doen. Ik ja hier ja Het ja is ja dat is het oh, right. ja ]ورا. ja uh, <Open> <To be. p inclined>,. <Tamil syllables> Let's try again. I'll be with your Wel iets anders. Haha! Ha. Ja, maar Bob, kill een big brother, ik weet het. Ja, echt waar. Dus dit is een soort big brother, maar dan anders. Ik heb ineens een ontzettend dorst. Nou, ja. ja, ik moet wachten. Ja. Dus weet je wel. Weet ja, je, een celletje uitverkoren idioten in een huiskamer. Nou, hè? Ja. Gelijk met that big brother. Dat is hier, man? Oh. Hij is deeltreeksuur op tijd. Hahaha. Ja, hier en zeilen in deze huiskamer lijkt ook wel op te ruilen. Op Ik Can you hear me? The shyk, the shik, the shuk? of Airbnb. Who can I get here? Say Have you seen